1 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft een deal gesloten met een kroongetuige... in de liquidatiezaak in Breukelen. In ruil voor strafvermindering en bescherming legt hij verklaringen af. De kroongetuige wordt zelf verdacht van betrokkenheid... bij de moord op Jair Wessels. Deze crimineel werd vorig jaar doodgeschoten bij station Breukelen. Of de kroongetuige een opdrachtgever heeft aangewezen... voor deze of andere liquidaties is onbekend. Het OM zegt niets over de inhoud van de verklaringen. De rechtszaak over de moord op Wessel zou morgen beginnen... maar wordt nu door de nieuwe verklaringen waarschijnlijk uitgesteld. De gebitten van tieners zijn de afgelopen jaren verslechterd. Ze hebben meer gaatjes dan voorheen en poetsen te weinig. Uit het onderzoek door TNO blijkt dat de vijfjarigen het juist goed doen. In vergelijking met het onderzoek van zes jaar geleden... hebben vijfjarigen nu minder gaatjes. Jongeren doen te makkelijk aankopen met geleend geld. Bijna een derde van de jongeren heeft zijn financiële situatie niet op orde... blijkt uit een onderzoek van incassobureau Intrum. Jongeren kopen vaak online op rekening omdat het zo makkelijk gaat. Verder leidt het leenstelsel voor studenten ertoe... dat de drempel lager wordt om nog meer te lenen, zegt het incassobureau.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 De Leidse brandweer heeft vannacht twee studenten uit een bouwkraan gehaald. Ze zaten op 50 meter hoogte en weigerden zelf naar beneden te komen. Ook toen de politie felle lampen op hen richtte. Uiteindelijk zijn ze door de brandweer naar beneden gehaald. Volgens de politie waren ze dronken. Ze kregen ieder een boete van 95 euro. Het weer bewolkt een grijs en in het zuiden valt af en toe lichte regen of motregen. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. De middagtemperatuur ligt rond de 5 graden. Morgen komt de zon weer wat vaker tevoorschijn. Het blijft wel fris met maximaal 5 graden. Dit was het Ennoisjournaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Ik kan me erover opwinden. Maar ik vind het een leuke avond vanavond. Ja, ik vind het heerlijk. Er loopt een pad naar niemands dorp. Een pad dat ik ooit heb genoeg. Ik ging er naartoe en het scheelde niet veel. Of ik was nooit meer teruggekomen wonen aan mensen maar niet zoveel, ze hebben het niet zo vreemd. Eén nieuw gezicht vinden zij al te veel, volgens mij zijn het ontheemden. Want het prille begin van niemands ligt in lang vervlogen tijden. Er loopt een weg heen en er loopt een weg terug Maar het zijn twee verschillende wegen Zo kom je elkaar nimmer onderweg Maar alleen in niemand's dorp tegen Nergens geen licht, er hing een dichte mist in de straten. Toch voelde ik dat er op mij werd gelet, achter de luiken hield men mij in de gaten. Nergens een herberg en nergens een hotel, slechts een kroeg met een bord te drie wijzen. De deur was op slot en ik vroeg me af waarom ik had besloten naar dit dorp af te reizen. Zoekend in het mistige duister, merkte ik dat alle straten doodlopend waren. Het idee hier voor hoe te moeten blijven, begon me langzaam aan zorgen te baren. Pas toen het morgen werd en de mist was verdwenen, zag ik nergens meer huizen en straten. Ik had een uitweg gevonden naar het glooiende land en Duidelijk was dat ik me in mijn rijstoel had vergist Keek ik om en ver aan de horizon lag niemands dorp nog steeds in de midden ...van het uh, nieuwe album van Bauderwein de Groot. het koud? Ja, ik blijf het koud houden. Oh, kachelbrand hoor. Ja. Bij jou, bij mij niet. Oh. Koude muur achter me. Oneerlijk verdeeld in het leven. Ja. Goed, uh, Bauderwein ja. de Groot dus. Een uh, nieuw album gemaakt uh, samen met... Uh, een fantastische band, namelijk uh, The Dutch Eagles. En dat betekent dus eigenlijk dat je een heel aparte combinatie krijgt... met een Eagles-sound die, onover, uh, die uh, overduidelijk aanwezig is. En natuurlijk de teksten en de stemmen van Bauderwein de Groot. En uh, dat is een, een hele leuke combinatie. Uh, het album is fantastisch, ik kan u dat aanbevelen. Uh, het heet Evenweg. En er staan echt prachtige liedjes op. Van bouwden wij zelf weer. Met begeleiding dus van deze topband. De Dutch Eagles. Die uh, als ze uh, inderdaad hun eigen ding doen. De Eagles muziek. Bijna nog beter klinken dan het origineel. Dus uh, dat is echt uh, geweldig. Ik heb ze een keer uh, live mogen aanschouwen. En dat is uh, een uh, fantastisch gebeuren. De Dutch Eagles. En uh, over goede muziek gesproken. Nou, uh, wij hadden het wel hoor afgelopen weekend. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Wat heb ik een prachtige concert gezien afgelopen week? Afgelopen vrijdag kayak in het uh, patronaat. Nou, dat was een wereldbelevenis. En uh, zaterdag uh, uh, in Havas Live hadden we Within Temptation. Ook zoiets fantastisch. Dus het was muzikaal een hoogtepunt weekend, zou ik maar zeggen. Goed, we gaan nog een plaatje draaien. En dan gaan we eens even kijken of we onze vriend J. van S. Junior te pakken kunnen krijgen. En dit heet Everybody's Talking. Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying.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 the weather sits my clothes. Banking up of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean like a stone Everybody's talking at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 Off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Sail on, sail on, skipping over the ocean like a stone. no i talking at me origineel is natuurlijk van harry nielsen Everybody's talking. Dat is wel een hele mooie versie, And dit. Diane Kroll samen met Vince Jill. En dat heet Everybody's Talking. En uh, de enige die niet praat op dit moment is Joop van es, Want die is er niet. Helaas, volgende week beter. En uh, we gaan... Uh... Hey, wat zijn we Jesse vandaag, zeg. Dat is uh, Michael Bublé. I only have eyes for you. Hoor je dat, Dolly. Ik hoor het. Ja. Hij sluit maar... oog voor jou. Oog geldt dat voor Are mij? the stars oog. out tonight? I don't care if it's cloudy or bright. Cause I only have eyes. For you, there Now the moon may be high. But I can't see a thing in the sky. Cause I only have eyes. For you I don't know if we're in a garden Or on a crowded avenue You are here So am I Maybe millions of people go by But they all disappear goodbye but they all disappear Ja, het is echt geen zondagmorgen hoor, dat u niet, niet denkt van wat is er nu aan dan. Uh, het is echt maandagmorgen. Oh, een beetje Jessie. Ja, het is een beetje Jessie allemaal. Ja, lekker toch? Ja, ik nou, vind nou gooi Pia er dan ook nog maar in, want die, is, uh, die uh, is ook een speciale dag vandaag. Oh ja? Jazeker. Waarom? Ja, weet ik niet. Dus is of jarig of uh, oh, overleden ja. vandaag. Ja. Oké, okay. mm -hmm. nou, dit was Michael Bublé in yeah. ieder geval. En het uh, heette uh, I Only Have Eyes for You. En uh, ik heb weer zo'n speciale uh, versie gevonden van uh, weer zo'n symfonische versie van een oude hit. En dit is ook heel mooi, luister maar. Dolly Parton. Niet Dolly Temperic, maar Dolly Parton. We zijn erop. Dolly, Dolly, Dolly, Dolly. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, flaming locks of auburn hair, ivory skin. smile is like a breath of spring, your voice is soft like summer rain, I cannot compete with you, Jolene, oh, when he talks about you in his sleep, there's nothing I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 wel uh, helemaal opnieuw opgenomen met uh, prachtige strijkers erachter. En ja, ik vind het wel apart. Vond het wel wat hebben. Uh, Dolly Parton dus. En, uh, uh, het nummer, dat heet Jolien. Eén van haar eerste grote hits. Maar zeg maar uit de tijd. Il vento viene de mare. Dice che è già primavera ed in un attimo scompare, quella nostalgia leggera che mi prende, porche un lago de pronto se vuol con le già in oceano, che l'atido del mondo te mueve por donde va, come un suono un silenzio destate le foglie dell'alberi. Tiene musica si sta, solo con lei, non importa pioggia o vento, prenderemo quello che verrà. Quando stiamo insieme assento, sono a casa mia in office. moment, momento, un momento, quando estoy con ella se mi olvida il tiempo, perché anche per terra se accende una stella negli occhi su, è tutta un'altra musica con lei. No, no, solo si sta, o no importa lluvia o viento, lo que tenga che venire vendrá, quando estamos juntos siento, que estoy en casa, en cualquier ciudad. Preaviso anticipo, senza destinazione Andremo per il mondo come va Per le strade una canzone E una canzone e con las cages, las canzones oh. Noti, che fino all'alba non dormono Perché la vita è un miracolo da vivere Che oye, tu e chitarras sotto le stelle una canzone per lei hey. baila, oh. baila. Oh. Oh. Oh. Uh. non importa pioggia o vento oh. prenderemo quello che verrà quando su in welke vlucht, zonder preavis op die Iremos por el mundo, van? Por las calles, las canciones. de een Esta kanción, hey. Italia en Puerto Rico. Dame, dame, una canción. hermanito. Por Ja, dat was uh, Eros Ramazzotti samen met uh, Luis Fonsi. En uh, nou, nou gaan we wat krijgen hoor. Per la strada una canzone, zo heette het. Nou, klopt het goed of niet? perfect uitgesproken, volgens mij. Per ja, la strada una canzone. Ja, het is net alsof je geboren Italiaan bent. Ja, ravioli, die spaghetti die macaroni, tramalanto di ja, conto, hè. Damanie, uh, domani, eh, hè. Ja. Tramalanto di conto, hè. Je weet hoe dat is, hè. Ja, ja, dat is diarree, hè. Ja. <much> <much> ja, ja, ja, ja. Macamento di lamatori. Vind je leuk, hoor. Vind je leuk. Macamenta <much> macamento <much> di lamatori. Ja, oké, maar <much> goed, maakt niet uit. Nog één plaatje, gaan we naar het cursus. Ja. Ja. Het zijn de Kids. Silent Breeze. Ja, hoor je niet vaak, een instrumentaal nummer van de Cats. Nee, ik begon me ook een beetje af te vragen of het de Cats al waar. Is het niet nee. de karaoke versie gewoon? Nee hoor, oh. nee, nee, nee. Nee, nee. nee dit is geen karaoke versie. Maar ze hebben gewoon ook eens een instrumentaaltje opgenomen. Dat heet Silent Breeze. Nou, heel silent, en, ja. Uh, zo, ja. Qua zang behalve, dus is wel, is het wel gevoelig. Ah, dat komt, uh, er, is een, er is een nieuw deel verschenen, Cats deel 2, uit de, de serie Golden Years of Dutch Pop Music. Uh, Music. En uh, de Cats die hebben een deel 2 gekregen, helemaal uh, vol, dus daar stond dit op. Ja, dat kan. Verder zijn er ook, uh, en dat is wel leuk, uh, er zijn uh, dus inderdaad ook twee, uh, drie nieuwe delen verschenen van uh, Nederlandstalige zangers. En dat is heel leuk, uh, onder andere Peter Koelewijn. Uh, uh, Armand en natuurlijk Baudrey de Groot. Want het gaat gewoon helemaal fout hier. Ik weet niet wat, wat dit is, maar ja. ik heb dit er niet in gezet. Hey, nou, zoiets hadden wij dus donderdag ook. We oh. gingen liedjes spelen waar we helemaal niet mee bezig waren. Nee. En uh, dingen waar we wel mee bezig waren, dat brak ineens af. Hele, hele gekke bedoeling. Ja. Er waren hier spoken rond. Deze klopt. Het nieuws bij ZFM Zandvoort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 Spoorbeheerder ProRin lanceert een campagne op social media en op scholen om te waarschuwen tegen het groeiend aantal ongelukken en bijna ongelukken op de spoorwegovergangen. Dit jaar zijn er bij 32 aanrijdingen al 13 doden gevallen en zijn er ruim 3600 incidenten en bijna ongelukken geregistreerd. Het aantal dodelijke ongelukken is daarmee ruim verdubbeld ten opzichte van vorig jaar... toen er zes slachtoffers vielen bij 30 ongelukken bij spoorwegovergangen. Gevallen van zelfmoord zijn daarin niet meegerekend. Laatste berichtje. De hulpdiensten hebben zondag aan het eind van de ochtend gezocht naar een vermiste zwemmer...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 En dan was dit het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 When you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had such a feeling, such a feeling of complete. Berg. Ik denk ik zijn grootste hit die hij ooit had, die je heet Lady in Red. Gevoelig, Dolly? Ja, mooi, hè? Oh, wat gevoelig. Ja, ik heb hier ook heerlijke herinneringen aan. Oh. Fantastisch. Zwijmel de zwijmel. Zwijmel. Oh. En jij had nog een artiest in het licht, hè? Toch? Ja, nou, oh, twee. nou, twee. Twee, twee ja, zelf. Ja, ja, ja. ja. Oh. in het licht. Sometimes my tries are outside the line Nog een... Uh, Ik wil nog een licht. Van een artiestje. Oh. Huh? Ja. Artiest in het licht. The sky and the sea, girl. My burning desire. I'm trying to leave this town for such a long time. Since you were gone. The birds are hard with stars in the night. Longing for the beach for such a long time Long time gone And the music's over Still the drums are playing long. This is the place I'd like to settle down Where the winds is merry over by the shore This should be my world, my only one Been trying to reach this down for such a long time Since you were gone And the music's over Still the drums are playing over Still the drum's end. Niet weten. <laughs> Goed. Maar in ieder geval uh, artiest licht. vertel, vertel, vertel. Nou, vertel, de laatste vertel. wat je hoorde, dat was uh, de groep Daryl N. En. Ja. Uh, en heb, daar heb ik voor gekozen, omdat de oprichter van die groep, dat is Jelle Paulusma, of een van de oprichters, en die is jarig vandaag. Hij is in 1965 geboren in Sittard. En uh, ja, hij is een Nederlandse songwriter, zanger, gitarist. En uh, van 1988 tot 2004 was hij de zanger-gitarist in de band Daryl N. Okay. Waarin ook Anne Soldaat en hij de muziek en de teksten schreven. Het nummer wat je daarvoor hoorde, dat was van Natasha Beddingfield. En zij is een uh, Britse zangeres. En geboren op 26 november 1981 in Hayward's Heath in Engeland. Zo. So. Dus vandaar. Vandaar. Ja, nou, alle twee jarig. zijn we weer uh, op de hoogte. Yes, sir. Ga hey, je even even uitkijken? Dan komt een bende misdadigers naar binnen. luister luisteren Al. naar dit lied. Wat er in raamsdonk is geschied. In raamsdonk woonden man en vrouw. Zweerden elkaar eeuwig trouw. Ook een roversbos was daar. Er waren veel. Ik hoop het bij. En wie na die daar juist op zat, verdween als schrik dat brillegaat. Schattig. Schattig toch? Yeah. Ja. 40 Rovers heetten het. En uh, dat komt dus van uh, het, uh, de nieuwe verzamelaar uit de serie Golden Years of Dutch Pop Music. En dat is langzamerhand een imponerende uh, serie geworden, dames en heren. Er zijn er al zoveel van alles wat... Uh, in de Nederlandse popmuziek ook maar iets betekend heeft. Er zijn dus weer onlangs drie nieuwe delen bijgekomen... van Peter Koelewijn, Boudewijn de Groot en natuurlijk Arma. En daarna ook nog een uh, deel 2 van The Cats. Uh, ik ga nog één nummer uit die serie draaien... nu van een Nederlandse band die heet Toontje Lager. En dat is gelijk de laatste plaat van vandaag. Net als in de film. Ik wil het. Het is niet anders, tijd is onverbiddelijk, klokken zijn onverbiddelijk en uh, zo ook uh, in dit programma. Alles is onverbiddelijk. Dus uh, die toontje lager hoort u nu wel een keer? Wel ja. Best wel leuk. Maar we moeten er nu uit, het is bijna twee uur en uh, nou, we hebben weer veel plezier voor u gewerkt vandaag. Bedankt weer. En jij ook bedankt Ruud. Ja, we Was me me al... weer leuk. Ja, we je elkaar wel weer een keer. Ergens. Oh, oh, oh. Ook ben nog niet van je af hè. We moeten nog even. Ja. We moeten nog op pas, ja. We moeten nog op Goed, in ieder geval dank voor het luisteren en wat ons, wat mij betreft, tot morgen samen met Angela en uh, woensdag samen met Deb. En dan ben ik er donderdag weer met, met Roy. Roy van Buren. Wat een gezelligheid weer. Nou hè. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot morgen. To tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.